Hè? Jullie maken ook geen haast, zeg. We hebben nog vijf minuten. <laughs> altijd is nog nooit zo vroeg geweest. Ja. Als wij samen deze trein namen om naar Boesman te gaan... ...komt jullie altijd wel aanlopen wanneer de conducteur floot. <laughs> um, ik heb aan de rijwielstalling gebeld. Ze zullen zeven fietsen voor ons vasthouden. Heb jij Boesman nog gewaarschuwd? Mm, dat wil ik maar riskeren, anders wordt het meteen zo'n officieel bezoek. Zoveel tijd zullen we toch niet hebben? Als we ook nog naar Schoonhoord moeten. Daarom. We gaan jongens! Jippie! <laughs> nee. Waar ligt Tjitske eigenlijk? Tjitske. tjitske! Tjitske! Tjitske! Ze heeft het gehaald. Ga je nou zitten eten? Je hebt ook een vreedzak, zeg. Ik heb nog niet ontbeten. Beetje je dan met rozijnen? Ik dacht dat het je zo zuinig was.